Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je met Transavia gaat vliegen moet je er ook de komende maanden rekening mee houden dat je vlucht misschien niet doorgaat. De luchtvaartmaatschappij baalt er behoorlijk van. Dat is natuurlijk iets wat we ontzettend betreuren voor onze passagiers. Maar acht vliegtuigen van Transavia kunnen niet de lucht in. Er zijn onder meer problemen met de papieren of er is schade door bliksem er is niet zomaar aan nieuwe vliegtuigen te komen, legt deze econoom uit. De leveringen vanuit Airbus en Boeing hebben vertraging opgelopen. Tijdens de pandemie hebben ze de productie sterk ingekrompen. en Ook nu is de productie nog steeds lager dan ze van plan waren. De afgelopen week kregen al zo'n 15.000 vakantiegangers te horen dat hun vlucht niet doorging. China heeft na drie jaar een journalist vrijgelaten die verslag deed van het begin van de corona-uitbraak, zegt de BBC. Begin 2020 maakte de man video's over bijvoorbeeld lijkzakken die hij had gezien bij een ziekenhuis in Wuhan. Hij verdween daarna van de radar en werd in het geheim veroordeeld. Hij zou nu terug zijn bij zijn familie. De Amerikaanse regering stuurt 1500 soldaten naar de grens met Mexico. De VS verwacht daar volgende week heel veel migranten, omdat een bepaalde wet afloopt. Dankzij die wet is het makkelijker om migranten uit bepaalde landen te weigeren. Maar die regel vervalt dus over een paar dagen. De militairen gaan helpen met papierwerk, zodat grenswachten hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Of Mia en Dion de finale nou halen of niet, we weten in ieder geval wie er namens Nederland de punten uitdeelt tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Eerder deden Django McCroy dat al en Emma Wortelboer. En natuurlijk, hello Europe! Oh my god, I've always wanted to see is nog steeds aan het bijkomen van 2019, toen Duncan Lawrence won. Dit jaar is het S10 die de punten gaat uitdelen. Vorig jaar deed ze zelf mee en toen werd ze 1e met het nummer De Diepte. Het weer, vannacht koelt het flink af, zelfs tot het vriespunt. Morgen is er weer best wat zon, maar niet in het noorden. Het blijft wel droog en het is 12 tot 17 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu dus een app en vloed If you could read my mind love what a tale my thoughts could tell Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark.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 like a paperback novel the kind the drugstore sells when you reach the part where the heartaches come the hero would be Feeling? Naar tussen app en vloed, een heerlijk relaxprogramma gepresenteerd door Cheryl Duif bij ZFM Zandvoort. Heerlijk op de bank met een heerlijk glas wijn. Of gewoon een biertje en natuurlijk uh, een bakje met nootjes of blokjes kaas voor de inwendige mens. En dan genieten van de, de allermooiste nummers bij ZFM Zandvoort. Ja, en ik begon, hoe kan het ook missen? Natuurlijk met het nummer van Gordon Lightfoot. Hij is ons uh, helaas ontvallen, ik dacht gisteren of weer gisteren, daar wil ik van afwezen. In ieder geval heel recent overleden. Had al een uh, aardige leeftijd, dus wat dat betreft uh, heeft een man best wel een goed leven gehad. Maar vooral een glansrijk leven als songwriter. Want hij wordt in Amerika beschouwd als een van de meest vooraanstaande songwriters aller tijden. Nou, de king of pop, die kan ook heel mooi zingen. Ik ben uitgenodigd voor hem aan. Michael Jackson, One Day in Your Life. One day. Onlangs uh, genoten luisteraars van een uh, soort documentaire over de carpenters in uh, Amerika. En Die Karen Carpenter die, uh, was uh, zo de beginjaren 70 nog super slank. En uh, ze trouwden heel veel op in Amerika, waren razends populair. De dame die kon ontstekend ook drummen en tegelijk zingen daarbij. En op een gegeven moment werd ze dik en toen uh, ging ze leiden aan anorexia. En uh, uiteindelijk uh, uh, heeft dat haar hart zoveel schade berokkend dat ze daar ook uh, aan is overleden. Maar wat een stem had die vrouw en wat ben ik er een fan van? For all we know, love, look at the two of us. Nou, kijk vanavond ook eens naar mij, of luister in ieder geval naar mij. Wet, wet, wet. Love is all around. I feel it in my fingers. all around me, and so the feeling grows, it's written on the wind, it's everywhere, Eva Kessedy met Time After Time. U kent het natuurlijk veel. Cindy Loper. Maar Eva Kessedy, ja, is ook een vrouw die ons uh, is ontvallen. En eigenlijk, voordat ze beroemd werd, uh, was ze al overleden. Want uh, nadat ze is overleden zijn ineens allerlei albums van haar. Uh, ken ik door familie. op de markt gebracht. En daarna is ze eigenlijk weer op beroemd geworden, Eva Kessedy. Vooral met Songbirds en uh, You Can Take My Breath Away. Allemaal van die prachtige nummers. Nou, dit was er één van. Time After Time. Ze heeft uh, heel veel covers ook uh, gezongen. Heel veel bekende nummers uh, opgenomen. Over first time ever I saw your face. Dan kennen we dat natuurlijk van Roberta Fleck. Maar wist u luisteraars dat ook George Michael dat op een niet navolgbare wijze heeft vertolkt. First time ever I saw your face. Geniet mee. The sun Mortimer Schumann was dat met le, le Lac Majeur. Voor de mensen die een beetje uh, eenzaam zijn. Daar heb ik iets speciaals voor uitgezocht. Groep Amerika. En this is voor all the lonely people. even ook bekend is geworden met uh, a horse with no name. Nou, ik weet niet, heeft u een paard zonder naam? Nee, toch? Dit is uh, Alexander Safina, Luna. Ik denk dat hij een beetje te hard van de trap af is gelopen, luisteraars. Hij het een beetje, dus de cd, want ik draaide deze van cd, is een beetje beschadigd. Kan gebeuren, we gaan gewoon uh, luisteren naar Barry Manilow, want die heeft ook een mooi nummer voor u in petto. Ja, dan heb ik het natuurlijk over Mandy. Ja, als ik het over een trap naar de hemel heb, dan denk ik altijd van ja. Euh, zoals we hier nou staan, is donker buiten. Dan hebben we dus nacht. Staat de zon aan de andere kant. En als je hier de trap op gaat, ja, dan ga je de duisternis in. Maar ben je nou aan de andere kant van de aarde, je gaat daar de trap op. Dan ga je het licht tegemoet, want daar staat het zonnetje. Maar waar is nou de hemel? En, en waar is nou die trap naar de hemel? Nou, in ieder geval uh, heeft uh, Led Zeppelin gezorgd dat we daar een oplossing voor weten.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 Stairway to Heaven. Wat een lang nummer eigenlijk, hè? Verschrikkelijk lang nummer, maar wel een verschrikkelijk. Mooi nummer ook. Nou, luisteraars, ik kijk op een klokje. We hebben nog zes minuten te gaan. En dat is het eerste uur van uh, tussen app en vloed er alweer op. Uh, ja, ik had nog veel meer mooie nummers, maar ik heb er ook eentje van, van uh, onder andere David Gates. Uh, maar zo best wel een heel lang nummer, dus die bewaar ik even tot uh, na het nieuws van, uh, van 11 uur alweer. Zo hard gaat het, uh, luisteraars. Dat is niet te geloven. Uh, we gaan eventjes luisteren naar een uh, mooi werkje. Ja, dat zijn alleen maar mooie werkjes vanavond. Ik moet even de bril erbij opzetten, luisteraars. Want uh, dat heb je ook. Als je wat ouder wordt, dan neemt het zicht een beetje af. Dan heb ik lens in. Maar met lens in, dan moet je weer af en toe gebruik maken van een leesbrilletje, Want anders dan, uh, ja, dan zie je het gewoon allemaal niet. Hè. Dus even kijken hoor, wat had ik voor u klaarstaan.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 Shining, knowing you can always count on me, for sure. That's what friends are. Ik weet alleen dat de Nederlander is. Hij luistert naar de naam van Brian Ollander. En hij uh, heeft allerlei covers opgenomen, waaronder That's What Friends Are For. Ik ga eruit met een stukje Ennea. En ik kom zo na 11 uur weer een vol uur bij u terug, bed. Mooie nummers in tussen vloed. Tot zo, luisteraars.